Het is gelukkig dat geloopje dat ze maken. En het is niet om uit te houden. en steeds dezelfde kant op dreigen. Dus haal hem heel erg. Strompelend gaat Gregorius het hoekje om, onmiddellijk gevolgd door het eerste spook. Ik krijg er schoen genoeg van. Draai je je ervan. Ik geloof dat ik nou maar eens de andere kant uit ga lopen. Hier draai ik me om en nou... Een spook, een spook, hij twee spoken. In stomme verbazing kijkt Joris naar de ontmoeting. Hij ziet hoe de drie spoken hun poten of armen of wat het dan ook zijn mogen in de hoogte steken, alle drie een ijselijke gil slaken en er dan als de maan van doorgaan iedere kant uit. Ook, ook, nou je weg. Wie snapt daar nou wat van? Oh, my God.